...heeft gedroomd van een glazenwasser. Hoe was dat dan? ik niet precies. Ik geloof dat hij naakte aan de andere kant van het glas stond... ...terwijl de glazenwasser de ramen zeemde. Maar ik heb het mij met een half oog gelezen. Je moet me niet kwalijk nemen, maar daar geloof ik nu niets van. Waarom geloof je dat niet? Omdat ik van mening ben dat dergelijke dingen jou geweldig interesseerden. Interesseer interesseert me niets. <lacht> ik ken je beter. <lacht> ik ook. Had hij die droom dan opgeschreven? Ja, hij schrijft zijn dromen op. De lerares had gezegd... dat hij er een taalfout in gemaakt had. En mm. daarom liet hij ze mij lezen. Hij zou wel met zijn piemel tegen het glas hebben staan. <lacht> At, spaar sparen. Het is niet onmogelijk. In dromen gebeuren zulke <lacht> dingen. Maar ik ga nu eerst maar eens koffie drinken. <lacht> Wat heb jij een mooi stuk geschreven? Over die film. Oh ja, heel mooi stuk. Ja, wel aardig stuk.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 Zien. <laughs> Gaat het nu weer? Ik wou het maar weer eens proberen. Zijn die nieuwe er al? Die komen 1 augustus. We hebben je werk gedaan, maar ik heb de mappen wel voor je bewaard. Wil je die nog zien?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 Achter kunnen schuiven, zodat de afstand wat groter wordt. Ja. Het hoeft niet? Nee, ik vind het wel goed. Dan zal ik een bureau voor je organiseren. Dag meneer Pandé. Dag meneer Koning. Dag Jantje. Dag Maarten. Zien is weer beter. Zien is weer beter. Wat had ze ook alweer? Overwerkt. Zien overwerkt? Daar vind ik nou niks voor zien? Nee, ik ook niet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 Dan moeten de dames daar zelf om vragen. Maar dit is een noodgeval. Daarom ben ik dan ook bereid om de probleemgevallen van Tjitske met haar te bespreken. Wat? Ik vind ook dat de documentatie zijn problemen mezelf moet oplossen. Ik voelde niks voor om daarvoor extra werk te gaan doen. Goed. We zouden een andere oplossing moeten vinden.